Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na operaties krijgen patiënten te snel onnodig zware pijnstillers voorgeschreven. Dat is een van de belangrijkste oorzaken voor het wereldwijd enorm toegenomen gebruik van verslavende pijnstillers. Schrijven wetenschappers in medisch tijdschrift The Lancet. Tussen 2001 en 2013 is het gebruik van opioïden als oxycodon wereldwijd verdubbeld. Van 3 miljard doses per dag tot 7,3 miljard. Dit soort verslavende pijnstillers werkt op termijn... steeds minder goed tegen chronische pijn... en daardoor hebben patiënten meer pillen nodig... en worden afhankelijk van het middel. Er wordt steeds meer alcoholvrij bier en speciaal bier geschonken... melden de Nederlandse brouwers. De verkoop van 0.0 steeg vorig jaar met ruim 30 van speciaal bier met 10 De verkoop van pils bleef ongeveer hetzelfde. 8 op de 10 biertjes zijn nog altijd gewoon pils. Vanwege de droogte heeft de brandweer het veiligheidsniveau... op de Veluwe verhoogd van fase 1 naar fase 2. De brandweer patrouilleert twee keer per dag... met een vliegtuig boven het natuurgebied. Door de droogte, de stevige wind en de verwachte hogere temperaturen... is er een verhoogde kans op natuurbranden. Max Verstappen vertrekt morgen bij de Grand Prix in China... vanaf de vijfde startplek. Bottas van Mercedes start op pole position. Hamilton is tweede. Verstappen zei na de laatste kwalificatie dat andere coureurs hem op een onrechtmatige manier flink hadden gehinderd. Het weer vooral op de wadden en in het noordoosten van het land winterse buien, een matige noordoostenwind en het wordt een graad of acht. Morgen wisselend bewolkt en zo goed als droog en dan wordt het acht tot elf graden. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de ANWB de A22 van Velsen naar Beverwijk zijn ze bezig met het opruimen van een oliespoor bij Beverwijk. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten. En dat levert ook heel veel vertraging op op de A208 van Haarlem naar Velsen voor de aansluiting met de A22. Daar is de vertraging 40 minuten. En verder is nog altijd druk in de bollenstreek bij het Bloemencorso. Op de N208 van Haarlem naar Sassenheim ook een half uur vertraging bij Liesten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij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 is de muziek weer beschikbaar gesteld op draai. Mijn dank daarvoor. En uh, ja, weer een heleboel mooie, gezellige plaatjes. Zoals de eerstvolgende plaat, Een reisje langs de Rijn. Een lied uit 1906 van Louis Davids, uitgevoerd met zijn zus Rika Davids. De muziekcompositie was afkomstig van het nummer "Dat is die Berlina Luft... van Paul Linke, dat gekocht werd op een buitenlandse liedjesbeurs. Het nummer verhaalt van iemand die een geldprijs in de loterij gewonnen heeft... en daarmee vrienden en familie trakteert op een cruistocht over de Rijn naar Duitsland. Het refrein kenmerkt zich door een op uh, iedere regel terugkinderen repetitie en het origineel dat heb ik even niet bij me maar ik heb wel de andere versie gevonden van Willy en Willeke Alberti hoe wordt ze nu met een reisje langs de Rijn Laatst trokken we uit de loterij een aardig fresje. Zij toch mijn vrienden maak met mij een aardig reisje die wou naar Brussel of Parijs die weer naar Londen vooruit riep ik we maken tijd een reisje langs de Rijn in een wip je op de boot Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn S'avonds in de maanen Schijn, schijn, schijn Met een lekker potje Bier, bier, bier. Aardens, vier, vier Hades, vier, vier, vier Op de rivier, vier, vier Zo reis je met Een iederwetse schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juist, juit, juit, juit.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 It's the so faint, faint.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 Die al meer heeft, heeft hem het leven niet te vergeven en alleen is zo hij leeft. Leven dat is vechten voor je broodje, je bezwijkt niet van het stootje, Let je op het einde dan het lood. Is het het mooiste als je gaat? Precies zo kaal als toen je kwam. Het baat je immers toch niet al vervuilde je al de rijkdom van de aarde. Je hebt er niks aan in je kist. Het enige lichtende ervan is dat je familie erom te wist. Wanneer je alles maar had wat op je hart graag bezat, wat hou en dood. Want juist die dagelijkse jacht naar wat de zin en wat mag geeft aan je zo Een beetje pok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn. Dat houdt je jongen en mooi, zodra een mens geen ideaal meer heeft. Heeft hem het leven niet met te en hij is dood terwijl Een beetje gok moet er zijn. een beetje knok is wel pijn. Dat houdt je jongen mooi, zodra men geen ideaal meer heeft. Heeft hem het leven liefde te geven en is zo en leven. In de kromme Ellenborgstraat is een vreselijk lawaai omdat Jansen met zijn jeep vandaag van stal mot. Het is een herrieën geslinger, een gewalm, een gedraai. Non-stop knalprogramma van een oude knalpot. Jansen zelf op de bezitter staat de slinger in de stank. Staat te stappelen, maar lauw sjoegen geeft een jiepie. Buurman Neles zegt, ik gooi een scheutje, jaai hem in de tank. Hoe bestaat het, zou je zeggen, maar toen liep hij. Neles zegt, dat is mijn collega, net zo'n drankwagen als ik. Maar zegt ja, dat doe ik ook als ik ooit te lang voor. Vader Amerikaans van het diepe Is het proto auto type. En hij pulkt een meter kaal uit zijn hangslop Met hierro-chimiaanse geluid Tucht dan stel het stellend raadje uit u t daar heb je de hiep Daar heb je de hiep. Van Jansen u t daar heb je de hiep. Daar heb je die diep van Janstuk. Hij gaat met moeder en zijn zeven spruiten naar buiten. Ze gaan niet met een stille krom Ter achterhoek of hillegom. Die, die daar de diep, daar heb je die diep. Daar heb je die diep, die malle diep. En ze tuffen door het straatje even gauw een pleintje rond. Ze halen tante Sjaantje op in het hart van Moken. Tante Sjaan komt net naar buiten met een klole in haar mond. Ik heb je jeep niet horen toeteren, maar ik rook hem Met een aantal peek op de oude zet Met een zetje met en een Janze Jansen zegt, waar gaat ie? Ik zet hem in de eerste gang Moeder zegt, staat hij niet, niet beter in de garage Na wat hochten en wat stoten, staan ze op de buitenweg Moeder zegt, zo gaat hij goed, als vader gast geeft Plotseling wil hij niet meer trekken Pa zegt, ik zie de lekker. Nee, zegt tante. U hoort de muziek van Toon Hermans met de Jeep van Janssen. En daarvoor Willy Derby met Wanneer je alles had. CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, een reisje terug in de tijd... met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En misschien dat u het nog kent, ja zuster, nee zuster ook wel afgekort als JZNZ, was in de jaren 60 een populaire Nederlandse komische televisieserie. De oorspronkelijke serie werd door een Vara uitgezonden... tussen 1966 en 1968. En de teksten werden geschreven door Annie M.G. Smit... die voor een liedje samenwerkte met Harry Bannink. De regie was van Henk Barnard, Berend Boudewijn en Frits uh, Butselaar. En op 3 september 1966 was de eerste uitzending... En de laatste van 20 afleveringen werd op 7 september 1968 uitgezonden. En het totale filmmateriaal bevat ook nog enkele gedeelten van scènes om, uh, om de liedjes heen. De liedjes uit de serie kwamen uit op single, langspeelplaat en op toen nog vrij nieuwe muziekazetters. U hoort er nu eentje. Ja zuster, nee zuster, met wosje, Noegerat. Met de zeden de nee. van Wiesje en je over de zeven jagen mee. Van biesje naar biesje van biesje naar biesje Van biesje naar biesje naar Boschijn, op de naar Voor ons de naar hemel naar biesje sterren winkelen Voor ons de biesje naar het naar Vader luister in de biesje hoor ik naar biesje naar biesje naar biesje naar biesje naar biesje harder biesje naar Harder, gaat de schrik. van wiegen naar waakje van wiegen naar waakje naar gara luister dan ze komen nader zonder mede ogen rijd ons voor red rijd ons zien ziene rode ogen neem grote pak met eten, gooi het huis gesneden als de golven het Beetje, was je nog ik zal mezelf naar buiten storten, ik werf mij uit de sneeuw Moeder, moeder, nee dat niet, nee, nee, nee, nee, nee Ik zal mij naar buiten werpen, ik spring uit de sneeuw Vader, vader, nee dat niet, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wij zullen ons naar buiten storten, dus springen Springte uit de sneeuw Yeah. Als de tros wordt losgesmeten en de plank wordt weggeschort Als je onderdrukt wordt snikken en je oog zo brandig wordt. Als je al je lievelingen schrijend op de kade ziet. Voel je voor het eerst hoeveel je in je lijntje achterliet. Als je opstond langs de kade naar de mysterieuze zee. En de mensen aan de oever hollen en lachen te huilen te mee. Als je het ranke slanke puntje van je oude toren ziet. Voel je voor het eerst hoeveel je in je lijntje achterliet. Als de kolonialen zingen met een zenuwschril geluid het vaderland gaat nooit verloren nou vooruit de haven uit Als je naast je de officieren trellen en verbleken ziet voel je voor het eerst hoeveel in je lijntje achterliep. Als je aankomt in een muiden. En de boot ligt even stil. Als de hofmeester komt vragen. Of je nog wat zenden wil. Als je even later langzaam. Hollands kust verdwijnen ziet. Voel je o oh zo na hoeveel je in je lijntje achterliep. Als de vuurtoren nog zwakjes uitsteekt boven het grijs en bruin, en de lijnen dan vervagen van het mooie blonde duin, als je durend in de verte moeders trouwe ogen ziet... voel je eindelijk heerlijke huilen wat je in Holland achterliet. Ja, u hoort alweer een plaatje van Louis David...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 Zometeen op de radio, Louis van Tulder, ook Willy Verdi komt eraan. Maar eerst hier Odette's song met Als ik van je scheiden moet. Zo schoon als onze liefde, dat komt slechts zelden voor. Want zo als wij verliefd zijn, is het werkelijk door en door. Daarom is voor ons beide. Weer zien, Als ik van je scheiden moet Ween niet bij de afscheid vloed Jonge liefje je blijft in mijn gedachten Daarom zal ik altijd op je wachten Als ik van je scheiden moet Weer niet bij de afscheid vloed Ik ken niets dan slapeloze nacht Geluk tussen ons beiden, doorstaat een zware ploeg. Doch trouw zal ik u blijven, hoe ver ik ook toe. De tijd kan eeuwig schijnen. als ik van je scheiden moet weet ik verder afscheid hout jongen lief je blijft in mijn gedachten daarom zal ik al Naar het lied van arme Jan Die geen liefde kennen mocht Daar geen vrouw hem zocht Maar vergeet niet brave mensen want het leven u ook ziet Nee, zonder liefde gaat het niet Nee, dan gaat het niet Eens vonden hij rijk en net, Had zijn buikje rond en vet, Maar als een koninklijk bestaan Is hem slecht vergaan zijn hart kende slechts armoede, en voor men het ook beziet. Nee, zonder gaat het niet, nee, nee, nee, nee, dan gaat het niet. Hij verdiende hopen geld, deels door slimheid en geweld. Rijk wassen was zijn enig doel, maar zijn hart bleef koel. Niet verwanden, een voor meisje, dat u haren lippen wiet. Want onder gaat het niet, oh, nee, dan gaat het niet. En zo werd hij schattenrijk, gaf hij van zijn sluwheid blijk, steden weg de mens het pad, was dat even straf. Maar het eind was de gevangenis, want verraad bracht hem te niet, en achter tralies leeft men niet, oh nee, dan leef men niet. ...van Louis van Tulder met Mijn Moedertaal. En daarvoor uh, Willy Verdi. Met, zonder liefde gaat het niet. En de volgende artiest is Auguste Laat. Geboren in Tilburg op 16 september 1882. En overleden al daar op 14 februari 1966... ...was een Nederlands zanger en humorist. In het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde hij zich via de amateurschool... ...en talentenjachten tot humorist... En samen met zijn stadgenoot Adrian van Ierland vormde hij een duo. En in 1910 maakte de Later van Ierland enkele plaatopnames. En vanaf 1911 ging hij solo verder. De Laat zou in totaal ruim 350 nummers op de plaat vastleggen. Onder meer met begeleiding van het bekende dansorkest Ramblers. En vanwege zijn krachtige stemgeluid en zijn duidelijke dictie was hij geschikte zanger voor primitieve media als de grammofoonplaat en de radio. En toppunt van zijn populariteit bereikte hij in de jaren 20 en 30. Zijn bekendste nummers zijn Breng eens een zonnetje onder de mensen. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd en Brabant volklied. En de later had hij dat land op met eigen familieensemble. Met zijn eigen familieensemble, waar zijn zoon André de Laat en zijn dochter Caroline de Laat hem op de piano begeleiden. U hoort hem nu met die grote in 1936. August de laat met Breng eens een zonnetje. Leven, dat is geen brekje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, je, maak er van wat je kan. Als je geluk wil zoeken, hangt aan een zijden draad En je succes wil boeken, luister dan naar een raad. Breng eens aan.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 De harmonie, is weer herboren. De harmonie van Kromenie. De harmonie van chromenie zat slecht in de slappe was. Er was geen behoorlijk instrument en geen saldo meer in de kas. Ze gaven een feest, maar er kwam geen beest en toen moesten de centjes bij. De leveranciers van de uniformen stonden in de rij. Het bestuur zei, het is met ons gebeurd. Maar daar... De harmonie gaat nooit verloren De harmonie van niet De harmonie wat weer helpt De penningmeester van de club zat met zijn handen in het haar. Hij droomde van een vet miljoen en zuchtte, was het maar waar. Met bevende hand las hij toen in de krant en hij wist niet hoe die het had. Het hele bestuur had een ton verdiend met een puzzel van dat blad. Hij riep meteen een vergadering bijeen en hij zong door het dolle heen de harmonie. Wat weer herboren De Harmonie van Kroem Ze doken in hun uniform en pakten hun instrument Ze maakten een feestmars door de stad Marcheerden op weg naar hun tent En langs het trottoir stond iedereen klaar om te juichen van geluk De leden van de Harmonie die bliezen hun lippen stuk. Het werd een feest, oh wat niemand had gedacht en dat klonk tot diep in de nacht de harmonie, deze, had ik idee, gaat nooit verloren. De harmonie, wat groogde niet? van uh, Doris met de bekend als Tom Manders. Of eigenlijk Tom Manders met zijn uh, pseudonieme Doris... met de harmonie van Kromenie. En daarvoor uh, Theo Diepenbrok met Ik zoek naar een meisje. En de volgende artiest is Heiman Scholten. Wat zult u denken, Heiman? Nou, hij is beroemd geworden door, uh, als de onder de naam Bob Scholten. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1983. Was een Joods-Nederlandse zanger. En hij werd ontdekt door Jules Monag, die hem in contact bracht met Bram Gottschalk. En na zijn lagere schooltijd werd besloten dat te voorzanger zou worden van een synagoge. Wat hij uiteindelijk nooit is geworden. En hij heeft lessen gevolgd op het Joods seminarium. Maar hij is nooit voorzanger geworden, dus zoals ik net al zei. Zijn eigenlijke artiestloopbaan begon toen hij in 1916 van Napte de Lamar... een kinderrol aangeboden kreeg in de operette De Marskramer... Als klein kind heeft hij vele optredens gedaan in de Tiptop Theater. Dat was in de Jodenbreestraat. Na de Tweede Wereldoorlog overleefde Bob als enige van zijn gezin. Een overige familie uit ons concentratiekamp Auschwitz. En na de oorlog hervatte Scholten zijn loopbaan met hoofdzakelijk Joodse liederen. Ook was hij net zoals Sylvian Poons... medewerker aan het in die tijd zeer gewaardeerde programma van Wim Ibo. Waar blijft de tijd? U hoort hem nu, Bob Scholten, samen met Jetty Kantoor... Met Amsterdam bij nacht. Liefste de nacht is als een gedicht. Vol van mysterieën en verlangen. Diep in jouw ogen glanst er een licht. Dat mij een boeien houdt gevangen. Dit verhaal en vaak reeds verteld Maar achter daar moet je niet omgeven. Laat mij als ridder jouw sprookjes huilen Douw romans en doen herleven Schoon in Amsterdam bijna Hier een pleintje d'Avenkrant Alles ligt gevuld in het wasterrand Helle lampen schijnen, laat het mooie Rembrandt leen, houd de portie stil. Leave the young I'll And drop them roll the and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 De dochter van Marie Planchet, Marie Planchet, Marie Planchet en de gaat de dochter van Marie Planchet van voorzighare winkel en van achterstand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 Houd ze waren, houd ze waren, zei die blonde tegen mij. Houd ze waren, houd ze waren, dan zijn ik er Houd ze waren, houd ze waren, want dan zijn ik er gerre Marianneke speelt de manakelot Marianneke danst Hop Marianneke speelt de manakelot Marianneke stom. Veen van tomaat met taart met worstjes Veen van tomaat met taart met salo en erbij een dikke servela en erbij een dikke servela Veen van tomaat met taart met worstjes Veen